Ik wilde graag een stukje met jullie lezen, ook uit de parashaah. We hebben in de Torah gelezen van Egypte. De confrontatie tussen Yahweh en de farao, En in Marcus 12 lezen we ook een stukje over die confrontatie. Ik lees vanaf vers 13 tot en met vers 17. En ze stuurde enige van de fariseeën en van de PVH. De partij van de Herodianen. Naar hem toe om hem op een woord te vangen. Deze nu kwamen en zeiden tegen hem. Meester. Wij weten dat u waarachtig bent en zich door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet de persoon van de mensen niet aan, maar u onderwijst de weg van God in waarheid. Is het geoorloofd om de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen? Daar hij echter hun huichelarij kende, zei hij tegen hen, waarom verzoekt u mij? Breng mij een penning, omdat ik hem bekijk. En dat is dan die penning. Keizer Tiberius was een uh, goede vriend van uh, Her Herodes Agrippa I, die dus zijn uh, partij uh, naar uh, Yeshua had gezonden, de Herodianen. En ze brachten hem een penning en hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? Keizer Tiberius, de hoogste majesteit, God der goden. Staat erop, hè? Dat is, dat is, dat is gewoon gods, godslastering. Dus het komt ergens vandaan, hè, die vraag. Moeten wij dat betalen? Is dat wel geoorloofd? Van wie is die afbeelding? Van de keizer. Toen antwoordde Jezus, hen, nou, geef maar aan de keizer wat van de keizer is. Briljant, hè? Als het dan van de keizer is, wat doe je ermee in je broekzak? <laughs> en geef aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over hem. Geef aan God wat van God is. Wat, wat, wat bedoelt hij daarmee? Dat is een hint. Hè? Dat is een uh, remes. Uh, dat is, uh, in de Joodse uitleg heb je de uh, uh, peshat, de remes, de drasje en de sot. En de remes is hint. Waar hint Yeshua naar als hij dit zegt? Maar het gaat hier over het beeld. Hè? We kunnen nog meer zeggen over het beeld. Dit is de, hier zien we de beeltenis van de keizer. En dat geven we dan aan de keizer. Maar wij zijn geschapen naar Gods beeld. Dus wij zijn een, een afbeelding die aan God toebehoort. Dus het geeft aan de keizer wat van de keizer is en geeft aan God wat van hem is, dat zijn wij, want wij zijn geschapen in zijn beeld. Dat is wat Yeshua eigenlijk hier naar hint, hè, via de remes. Mooi hè? Dat is een heel Hebreeuwse uh, Bijbel. Nou, dit stukje wil ik van, vanmorgen met jullie uh, wat verder over nadenken en ik heb uh, wat meegenomen dit is een, uh, een beeld van, van de Bijbel van hoe wij de Bijbel moeten gebruiken u ziet misschien al een beetje wat het is maar ik ga een paar dingen doen en dan ziet u steeds beter wat het is ten eerste zit er een lens op een, een, een dop op de lens en er staat dogma op ik zie niet zoveel dus als, ik heb, vroeger dacht ik altijd hè, dat de zondag te rustig was of dat ik als kind gedoopt moest worden of, of weet ik wat, of dat Jezus hè, dat het dezelfde was als Yahweh de vader en dat heb ik eh, eerst af moeten leggen en toen ik dat aflegde, toen ging ik heel anders naar de Bijbel kijken, toen zag ik ineens allemaal wazige figuren daardoorheen. Wow, wauw, dat is echt mooi he en uh, toen, toen werd de Bijbel ineens, ging uh, opnieuw open voor me die dogma's moeten we soms een beetje aan de kant zetten. En dan... Niet een beetje. Eh, niet een beetje. Nee, die moeten we goed aan de kant leggen. En dan zien we daar doorheen dus ineens vage vormen. Maar dat is allemaal erg vaag. Maar dat, dat, dat valt je in eerste zin niet op. Omdat je zo blij bent dat je eindelijk wat ziet. Vervolgens gaan we dan zo kijken. Had ik dan de neiging zo? En dan zag ik, wauw, wat een mooi vers. Maar die andere versen eromheen zag ik niet meer. Zie je? Dan zag ik alleen dat vers en, uh, en daaromheen, dat zag ik niet meer. Uh, en en da daar staat ik mezelf blind op. Dat is ook een gevaar, hè? Dat je jezelf blind staat op een vers. Dus toen, toen pak, pakte ik hem weer terug en nam ik weer wat afstand. Nou ja, toen ging ik hem uitschuiven. Zie je? Maar ja, ik werd altijd nog, hoe zeg je dat? Uh, beheerst door, door patronen vanuit, vanuit vroeger, toen ik daar uh, de Bijbel las... Uh, en, en, en, en daardoor ging ik hem verkeerd ompakken, een beetje dom maar uh, ging ik zo uh, erbij lezen. en ik zag wel ik zag wel wat hoor en ik zag het al een stuk scherper als eerst uh, maar het was zo ver weg joh ik dacht kan dat niet dichterbij komen man maar het was al wel een stukje helderder als uh, toen ik nog zo las hè? oh man het wordt al wat helderder maar je moet dan turen jongen en je ziet het ja, nog niet zo goed. Dus, en weet je hoe dat kwam? Omdat ik ja, het Nieuwe Testament eerst las en dan het Oude. Dat, dat was eigenlijk een beetje. En, en toen, toen liet God me eigenlijk zien: van, Kijk, je moet hem omdraaien. Kijk. En, en toen, jongen, toen ging er een wereld voor me open. Wauw. Ongelooflijk. Als je nou vanuit de het, vanuit het Torah het Nieuwe Testament leest. Dan is de Torah de lens. En het Nieuwe Testament is die andere lens. En dan krijg je een ver gezicht. Dat is ongelooflijk. Je moet hem heel stil houden. En wat ook handig kan zijn. Is uh, een beetje schoonmaken. Er zitten krasjes op. En dat is, dat is, uh, een stoflaag zit erop. Dat is die Nederlandse vertaling. We moeten doordringen. Tot de Hebreeuwse boodschap. Van het woord. Dus dan haal je die stof eraf. En dat is, dat is een uitdaging. Om, om, om echt steeds telkens terug te zoeken naar wat de Hebreeuwse achtergrond is van een tekst. En dat hebben we nu ook gedaan, hè? Geef aan God wat van God is. Dat is, wij zijn zijn beeldenis. En ik heb er nog een tekst bij gezoekt. Om zeg maar. Dit is dus het stukje wat we al gehad hebben. Om die lens erbij te halen. En dan een verder gezicht te krijgen. En dan komen we hieruit. Geef van God wat van God is. Als wij zijn beeld zijn. Geschapen naar zijn beeld. Dan heb ik hier een, een, een plaatje van Adam. Die geschapen is naar Gods beeld. En de mens gaf zich bloot. En hij schaamde zich niet. In Genesis 2 vers 25. Weet je dat dat hetzelfde is als wat Yahweh zegt? Als hij zegt ik ben Yahweh. Dan zegt hij ik ben. Ik ben de aanwezige. De aanwezigen ik ben niet afwezig ja, en wij zijn heel sterk geneigd om onszelf te bedekken achter een masker en afwezig te zijn en een, eigenlijk een, een, een, een andere persoon te laten optreden ja, die uh, hoog ontwikkeld is met zijn diploma's en weet ik wat allemaal maar laten we onszelf achter we bedekken ons achter de, uh, kleren, kleren maken de man ook en ik zeg niet dat we letterlijk moeten uitkleden hoor, maar we moeten onszelf blootgeven. We moeten onszelf durven blootgeven. Dat is wat Yahweh deed toen hij, naar, toen hij Mozes naar Egypte stuurde. En hij zegt tegen, tegen de Farao: Ik ben Yahweh. Ik ben de levende God. En ik besta. En ik, <laughs> ik zal me hier manifesteren. Ik zal me blootgeven. Nou, eerst lachte Farao hem uit, maar dat lachen verging hem. Als jij als mens naar voren komt, als jij durft te zeggen ik ben, want God heeft jou geschapen naar zijn beeld. Dus jij bent ook, jij bestaat ook, jij bent ook een mens, jij bent ook een wezen, door hem gewild en geschapen. En de mens gaf zich bloot. Als jij gehoorzaam bent aan het masker dat je altijd draagt, dan heb je een probleem. hè? Je kunt gehoorzamen aan de farao, oh, maar het gehoorzamen aan Yahweh is toch nog eens een ander verhaal. We zijn gehoorzaam aan de keizer, we betalen hem de belasting, omdat het geld ons toch al niet toebehoort in de eerste plaats. Maar zijn we ook gehoorzaam aan hem? Durven we onszelf ook bloot te geven, zonder ons te schamen? Abraham kreeg het zo te horen. Toen had hij die, die hele affaire gehad met Hagar hè, en Ismaël. Dat was eigenlijk niet de bedoeling geweest, maar hij was een, een doodlopende weg opgegaan in Genesis 16. En dan in 17 openbaart God zich en hij zegt, ja, ja, had moeten gehoorzamen jongen, dit is een beetje jammer joh. Nee. Hey. Zullen we het eens opzoeken? Genesis 17. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen Yahweh aan Abraham. Dat is uh, Ismaël inmiddels 13 jaar. En hij zei tegen hem, ik ben God El Shaddai, de Almachtige. En dan die, deze woorden, die, die zijn zo mooi. Zo rijk, zo diep. Wandel voor mijn aangezicht... En wees oprecht. Staat hier. En in het Hebreeuws staat daar tamim. U weet het, hè? even schoonmaken. Oprecht is natuurlijk mooi. Ik wil niks van zeggen. Maar ik wil, ik wil doordringen tot de Hebreeuwse tekst: Tamim. Weet u wat er, wie er tamim was? Een lam dat ge, geofferd werd op het altaar. Dat moest zuiver zijn. Zonder gebrek. Tamim. Maar de eerste tegen wie. Ja, wij zegt, wees tamim, is Abraham. Wees tamim. Wees zonder gebrek. En dat kan als je jezelf durft bloot te geven. Want zo ben je geschapen. Je bent niet geschapen met gebreken, met, met schrammen, met, met, met hoeken. En, en, en, en. Je bent geschapen zoals God jou wil hebben. Hij moet durven zeggen, ik ben, ik, durf, ik wil mezelf blootgeven in deze wereld. Als zijn kind. Als zijn zoon of zijn dochter. Dan geef ik aan God wat van hem is. In de tijd van Yeshua had je de partij van de Herodiane. In, in de tijd van Mozes was dat de partij van Farao. Die, had die, die, die hadden allemaal uh, takenmeesters. En uh, die legden het volk allerlei lasten op. En nu had je dat ook weer... In de tijd van Joshua. Had je de Herodianen. Her Herodes Agrippa I was, uh, was de zoon van Herodes de Grote of Kleinzoon. Ik weet niet precies. In elk geval, uh, volgens mij had hij vier zonen uh, van zijn eigen zonen vermoord. En Agrippa was dan degene die overbleef zo'n beetje. En, uh, en die werd dan uiteindelijk, die had een opvoeding in Rome. Herodes was een vriendje van uh, deze Tiberius. Tiberius was de keizer in Rome... en Herodes was daar vriendjes mee. Kijk. Dat kan je al een beetje aan het gelaat zien. Hè? Dat zijn vriendjes. Hij zijn ook samen opgegroeid. Dus hij heeft zo zijn vriendjes daar in Rome. En, als er wat, en daarom is hij natuurlijk ook geplaatst. Hij was eigenlijk door zijn vader... ergens boven in Israël gezet. Maar toen hij aan de macht kwam... stond de keizer achter hem. En toen heeft hij zijn residentie in Jeruzalem neergezet. En... En daar uh, regeerde hij. En hij won eigenlijk de sympathie van het Joods volk. Hij, uh, hij, was, uh, hij, hij ging gewoon banden aan. En hij probeerde gewoon politiek te bedrijven. Hè? Ging, kijk, ja, die keizer in Rome, daar hebben we gewoon mee te dealen. En hoe je het ook went of keert. We moeten aan onze toekomst werken, zei Herodes. Dus we moeten gewoon dat keizerrijk bouwen. Dat is ook onze veiligheid. Houden we ook al die heiden andere heiden op een afstand. En dan kunnen we gewoon een beschermde identiteit hebben in het keizerrijk. En dat moet allemaal kunnen. Dus uh, hij wist dat dan ook echt voor elkaar te krijgen. Dat de joden zeg maar... Uh, Ha? ...hem uh, gingen waarderen. En de keizer, dus ja, hij is, hij is echt een meesterstrateeg. Uh, Daarom uh, had hij ook de macht. Als we het hierover hebben, hoe ver kun je ervan afstaan? En hij zat daar midden in dat Griekse uh, Romeinse denken... En dat, was, uh, dat ging allemaal over die grote wereld die zo groot was. En zo, uh, hij, hij haalde dan belasting op. En daar had Judea zelf ook voordeel bij. Jeruzalem dat groeide en bloeide. En er kwamen mooie gebouwen. Hij, uh, hij herstelde de tempel. Dat was trouwens zijn vader geloof ik die dat had gedaan. Maar uh, in elk geval, uh, hij had een goede band met de joden. En, uh, en met de keizer. En zo wist hij dan tussen de spelletjes door, uh, zijn spel te spelen, zijn politieke spel. Ja, ik, ik wijd even een beetje uit, want het is, ook in onze tijd, hè, zitten we ook met een politiek die een spelletje speelt. Het is uh, Brussel, u, u weet wat, uh, dat daar de Toren van Babel uh, gebouwd is, hè? Straat, uh, Straatsburg. Uh, in Brussel staat uh, het beest, de vrouw op het beest. En dan stuurt hij dus de pvh De partij van de Herodiane. Die stuurt hij naar Yeshua toe. En, en, en dan doet hij precies zijn politieke spelletje. Hij begint met een positieve waardering van die rabbi. Een goede positieve waardering. Dat is, daar zijn ze natuurlijk goed in. Want ze moeten de persoon zien te winnen voor hun zaak. Dus u bent onafhankelijk in de politiek. U bent trouw aan de waarheid. Nou echt ja, mooi. Geweldig. Maar... U bent ook een ondermijning voor onze campagne. Want uw leer kon er wel eens voor zorgen... dat mensen geen belasting meer betalen aan de keizer. Dus er is een... We moeten even eruit zien te komen... Om, om dit even te regelen. Dat we wel de keizer blijven betalen. Dat we wel dat beest blijven dienen in Rome. Dat moeten we eigenlijk wel even regelen. Want ja, anders krijgen we opstand... en dat moeten we toch niet willen. Dat zijn we toch over eens... En eh, dat, is de, dat is de taal ongeveer. En dat is dan zo in het terecht terechtgekomen. Meester, wij weten dat u waarachtig bent en zich door niemand laat beïnvloeden. Onafhankelijk. Want u ziet de persoon van de mensen niet aan, maar u onderwijst de weg van God in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen? Nou. Fariseeën en Herodianen zijn allebei benieuwd naar het antwoord. En Yeshua, die, die zegt: Wat een huichelarij. Nou, ik vond het anders best een, een eerlijk, eerlijk verhaal. Vond je niet? Van Herodes. Gewoon, we moeten. Vanuit zijn positie denk je eens in. Hij, hij moet de keizer tevreden houden, hij moet het Joodse volk tevreden houden. En moet een beetje, we moeten aan de toekomst denken, aan de veiligheid, financiële zekerheid en dergelijke. Dus hij deed een ver voorstel toch? En Yeshua zegt: het is huichelarij. Waarom? Omdat het grote Romeinse rijk, dat heeft God nooit bedoeld zo. Al die volken, die, die, hadden, die moesten hun identiteit inleveren voor Rome. Ze moesten betalen voor Rome, ze moesten allemaal precies volgens de paardjes van Rome wandelen. En dat leger, dat hield ze in bedwang. En de tollenaars, en weet ik wie allemaal. Zij hadden geen identiteit. Ze konden zich niet meer vrijgeven om God te dienen. De hoge priester werd aangesteld door de, door de keizer, de koning werd aangesteld door de keizer. Dat was, ze waren een slavenvolk weer, net als in de tijd van Mozes. En daarom is het huichelarij Zegt Yeshua, kijk dat rijk dat zal gaan, dat zal verdwijnen, daarom konden kon Herodes en Yeshua elkaar ook niet begrijpen, want Herodes die bouwde dat rijk op en die zag de voordelen ervan. dat dit rijk in onze tijd hersteld wordt met de toren van Babel waar we het net over hadden. En dat onze politici ook, ook gezellig vriendjespolitiek bedrijven in Brussel. En alle rekeningen betalen aan Brussel. En dat Brussel alle, eh, alle soevereiniteit eigenlijk van ons afgepakt heeft. Want Rus, Brussel regeert. En, en, en dat is best een politiek geladen boodschap dat ik dit zeg. Hè? Als ik dat op Facebook gooi dan, dan krijg we leuke discussies van. Maar het is wel zo. Ja. Precies, wij worden ook beroofd van onze identiteit. In de 16e eeuw weet je dat wij als Nederlands volk, dat wij in Europa de meest vooruitstrevend volk waren. Wij openden de deuren voor het Joodse volk. Wij openden de deuren en we sloten ons, dus hen in ons hart, in ons land. Amsterdam werd het nieuwe Jeruzalem voor het Joodse volk. En wij waren, wij waren zo enthousiast, wij wilden hervormen. We wilden de, de Bijbel opnieuw laten leven in ons midden. Ja, En toen kwam die Calvinistische wals eroverheen. En toen is het allemaal afgebroken. En die bestaat nog en die was ons nog steeds plat. En die houdt ons nog steeds in een keurslijf. In een, in, in een te bestaan. In een politiek correct spelletje. Weet u, al die namen hè, die we hebben. Bram, Jaap, Jan. Dat zijn uh, oud-Hollandse namen. Die komen allemaal uit de Bijbel. Hè? Abraham, Jacobus en Johannes. Die komen uit die tijd, uit de 16e eeuw, toen waren, toen waren we zo messiaans, zo enthousiast om God te volgen. En alles te veranderen, heel de wereld. We zijn als, als Israël opnieuw in slavernij gebracht. En we zitten in slavernij. Maar om naar buiten te komen, om jezelf bloot te geven, dat is, dat is niet uh, eenvoudig. Jezus zegt, het is een verzoeking. Daar hij echter hun huichelarij kende. Dit hele politieke verhaal is een huichelarij. Zei hij tegen hen, waarom verzoekt u mij? Want Yeshua was van het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God, dat wist iedereen, alle joden wisten dat. Dat zou die reus omverwerpen. Dat is het einde van Rome. Dus dat is, dat is spannend. En Yeshua bracht het woord. En hij leerde het woord. Maar nu wordt hij dus verzocht door de partij van de Herodianen en de fariseeën om zich bloot te geven op een punt. Maar dan kiest hij er eigenlijk voor dat hij het niet helemaal doet. Niet helemaal doet. Hij begint niet een verhaal met Daniel 2 over het reus dat zal vallen door het Koninkrijk van God. En, en jullie moeten, hè? Hij predikt niet de revolutie, zogezegd. Maar dat is wel een verzoeking voor hem. Omdat hij ziet dat al die mensen, al die volken worden geknecht. En een identiteit van Rome krijgen. Dat ze weer in Egyptische slavernij aan het raken zijn. Dat ziet hij. Dus hij wilde wat aan doen. Breng mij een penning, opdat ik hem bekijk, zegt hij. Dan zullen we het gewoon eens opengooien. En daar komt die penning. Ik heb hem al laten zien. Ik heb hier de, tekst, de letterlijke vertaling van de tekst, zeg maar, die erop staat. Aan de ene kant Keizer Tiberias, de goddelijke majesteit. Keizer Tiberius, de goddelijke majesteit, zoon van Augustus. En aan de andere kant staat uh, Pontifex Maximus. Dat is de titel van de hoge priester uit Babylon. De hoogste bouwen tussen goden en mensen. Snap je die vraag van die fariseeën? Van die fariseeën snap ik de vraag heel goed hoor. Maar kunnen, is het geoorloofd om belasting te betalen? Is het geoorloofd om Rome te bouwen? Is het geoorloofd dat Rome gebouwd wordt op... Met ons geld, waarop dit staat, moeten wij daarmee. Moeten we de, is, nee, natuurlijk is dat niet geoorloofd. Maar we moeten het wel doen. En ja, en dan ik, als je onze muntjes erbij haalt wat staat erop? Europa. De Europese eenwording. Dus Yeshua zegt vandaag, vanmorgen tegen ons: betaal Europa wat des Europa's is. Het, het hart is eruit, hè? Er zit, er is, de top is, is er niet. Dat durven ze niet goed, geloof ik. Dat klopt ook, dat, is ook, dat, is ook uh, dat heeft ook een reden dat ze dat niet durven. Als je een centrale regering zou hebben in Europa, die dus echt zichzelf zou profileren als hè, de regering van Europa, dan krijg je een probleem, dan krijg je opstand. Dan krijg je echt opstand. Dus nu zetten ze, zetten ze daar gewoon een gat neer, zo. Een, een, een, een, een toren in, in, in de stijgers met een gat erboven, zonder hart, zonder, zonder sturing. Het heeft geen sturing. Want het is stuurloos. Dus iedereen komt zijn belangen daar vertellen, alle, alle landen. En de beslissingen die worden er worden geen beslissingen genomen, gewoon niet. Alleen als het economisch, zeg maar, als het uit te rekenen valt, dan, dan regelen we het. En dan, en dan moet iedereen daar gewoon aan gehoorzamen. We kunnen het ook niet stemmen. We kunnen, er is, dus we worden geregeerd door niet-regering. Door harteloosheid. Daar worden we door geregeerd vanuit de toren van Babel. Uh, Brussel, uh, Straatsburg, wat is het? Straatsburg. Ja, en, uh, en, en wij betalen gewoon wat, uh, wat we moeten betalen. Want dat heeft Yeshua gezegd. En dat is ook goed om te doen. We betalen gewoon die belasting. Want dat geld is toch niet van ons. Wij hebben geld op onze hemelse rekening staan, of niet? En al die rijken hebben één ding gemeen. Hè? Ze brengen alle volken onder hun regering. Ze brengen het allemaal. En dat zegt de profeet ergens. Ze halen de grenzen weg. Ze halen de grenzen. Grenzeloosheid krijg je dan. Grenzeloosheid, wetteloosheid. En ja, één wet regeert en dat is de, de heersende macht. En die moet alle volken. Ja, en het is allemaal voor je bestwil. Er wordt een hele huichelarij opgebracht. Een hele politiek spel. Om dat voor elkaar te krijgen. En wij moeten dat doorzien. Net als Yeshua. Hij echter kende hun huichelarij, zei hij. Waarom verzoek je mij? Waarom verzoek je mij? Want Yeshua weet één ding. Dat zal allemaal vallen. Dus hij, hij kon niks positiefs hierover zeggen. Dat gaat niet. Want het is bedrog. Zo heeft God het niet bedoeld. Maar goed, we betalen eraan mee. Want ja, dat, dat, ja goed. Dat geld in onze zak is toch ook al bedrog. In feite. En, uh, maar we weten hoe het zal aflopen. Gods koninkrijk zal komen. Zie je, Dat zijn die bronzen voeten. Zie je dat? Al die, al die rijken die komen uiteindelijk samen op de voeten van het reus... En dat was wat Fred al zei... De, de, het hoofd is Nebuchadnezzar van Babylon... en dan krijg je het Medo-Persische Rijk... dat is het bronzen borst en de armen... Medo-Persen, en die kwamen inderdaad met de wetten... ik zal het nog een beetje proberen te herhalen voor de opname... die kwamen met de humanitaire wetten. De Medo-Persen waren ontzettend menslievend. Toen die Babylon hadden veroverd... werden de slaven vrijgelaten en iedereen kreeg vrijheid en de humanitaire wetten kregen een, ja, een eerste status nou dat herkennen we nu natuurlijk ook in de moderne tijd in elk geval krijg je dan dus uh, de Grieken en vervolgens uh, het Romeinse Rijk in het beeld dat, uh, dat hier dus uh, in het middel en dat uh, krijg je in het Oost-Romeinse en het West-Romeinse Rijk de twee benen en die staan uiteindelijk op voeten van ijzer en leem IJzer is in de, in de Bijbel een beeld van geweld. Daarom mocht een altaar ook niet met ijzer bewerkt worden. Want er moesten pure stenen zijn. Zoals God ze eigenlijk in de schepping had gelegd. En zoals ze door de schepping waren bereid. Omdat die pure stenen uit de natuur net als mensen zijn. Zoals God het bedoeld heeft. Laat je vormen. Door zijn schepping. Door zijn Doordat je zijn schepsel bent. Zijn zoon, zijn dochter. En geef jezelf bloot. En dan, dan moet je niet dus met, met uh, ijzer jezelf gaan bewerken. Er is heel veel over te zeggen. Je hoort het al. Maar uh, dat ijzer, dat is geen puur ijzer in, uh, in, in, in, bij die voeten. Dat is niet alleen maar ijzer. Huh? Dat is gemengd met leem. Nou, wat, wat krijg je dan? Dan krijg je eisen dat eigenlijk niet werkt. Zo werkt het niet. En dat zie je heel, heel erg in Europa. We hebben wel een NAVO, we hebben een leger. Maar als er dreigingen zijn, dan zitten we met z'n allen. Wat moeten we nu doen? We kunnen, niet, we kunnen niet eigenlijk regeren als Europa. We zijn een lomp groot... Een lomp groot apparaat en dat werkt allemaal. We moeten het financieel allemaal een beetje rondhouden. En dat is al onze veiligheid en onze toekomst. Maar het werkt eigenlijk niet. Het is ijzer gemengd met leem. Leem is, is eigenlijk weer de klei hè, waaruit wij geschapen zijn. Dat is denk ik een beeld van de menselijkheid in Europa. We hebben wel een humanitaire. Norm, we hebben de, de, de humanitaire wetten uit 1792 is het geloof ik, uit de Franse revolutie. Toen, toen hebben we gezegd, we moeten die humanitaire wetten hebben. Maar ja, het is allemaal onderdeel van dat eindtijdrijk, wat God zal vernietigen. En het feit dat we dit rijk zien, dat we dit zien gebeuren, is eigenlijk een teken dat het rijk van God heel nabij is. Dat we onze hoofden mogen opheffen. Ik, ik zie in elk geval duidelijk dat dit uh, een beeld is van de Europese eenwording waar we middenin zitten. Die voeten. En dat Gods Koninkrijk aanstaande is om er een einde aan te maken. En Yeshua geeft ons al een, een, een tip om daar weer om te gaan. En zij brachten hem een muntje en hij zei tegen hem van wie is die afbeelding en het opschrift. En zij zeiden tegen hem van de keizer. En toen antwoordde Yeshua hen. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Dus, nou, hoe doe je dat? Eigenlijk zou ik iemand willen vragen om naar voren te komen als vrijwilliger. Om dat even uh, om dat te laten zien. Hoe geef je je als mens nou bloot zonder je te schamen? Hij heeft ons het opstandingsleven gegeven. En dat leven is eigenlijk hetzelfde als het leven van Adam voor de zonde. Hij kon zichzelf blootgeven zonder zich te schamen. En in Yeshua hebben wij een nieuwe schepping gekregen. Hebben we ook niet. Die nieuwe schepping heeft ook niet gezondigd. Ja, en dat is allemaal nog niet realiteit geworden. Yeshua zal die nieuwe schepping uiteindelijk brengen als Hij weer komt. Maar Hij vraagt ons wel om ons vanuit die nieuwe schepping bloot te durven geven. En die nieuwe schepping laat zich niet bedotten door die haar galerijen. Wie wil me even assisteren? Die tekst die we gelezen hebben van Abraham. Wandel voor mijn aangezicht en wees mens zonder gebrek. Wees heel. Dat is eigenlijk de opdracht die God aan Abraham geeft om, om vanuit de nieuwe schepping te wandelen. En dat wil ik nu eigenlijk zo even uitbeelden. Er staat nog een tekst voor. Wandel voor mijn aangezicht. We moeten onszelf voor Gods aangezicht opstellen en God aankijken. Als Anker nu even God voorstelt en ik zijn zoon, en dan, en dan moet ik kijken wat er gebeurt. Als, ik heb dan de neiging, ik wil God aanzien, ik wil in zijn gelaat kijken, ik wil dat hij zich blootgeeft aan mij in het Woord. Dus ik stel mij God voor ogen. Maar wat, als ik nu wil gaan wandelen, als ik nu dat wil gaan doen, dan heb ik de neiging om het zo te doen: om me om te draaien. En wat kan ik voor God doen? Ja, maar dan zie ik God niet meer. Dan heb ik God niet meer voor ogen. Dan wandel ik niet meer voor Zijn aangezicht. Wandel ik hem met, achter, met hem achter mij? Zie je dat? Hoe kan ik nou voor Zijn aangezicht wandelen en mens zijn zonder gebrek? Loop maar, loop maar die kant op. Ik loop met. Jij ja, blijft kijken. Ik blijf kijken. En ik weet dat als God ziet dat er een blokkade achter mij is, heb ik dat vertrouwen? Daar, daar draait het om. Heb ik dat vertrouwen, Of draai je je weer om? Of draai ik me weer om en wil ik het weer zelf doen? Hij zegt, geef aan God wat van God is. En ik ben, zijn, ik ben als mens bedoeld als zijn beeld. Door hem geschapen, zijn zoon, zijn dochter. En dan moet ik zijn aangezicht zien. Want hij is toch het beeld waaraan ik me conformeer? Hij wil zich blootgeven in het woord. Alleen wij moeten nog... Leren om, om dat op de goede manier te doen. En niet op de verkeerde manier te kijken. Of zo. Of, of plint staat op één ding. Of. Hè? En we moeten steeds weer poetsen. <laughs> steeds weer poetsen. En steeds weer bijleren. Want zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En toen wij Yeshua leren kennen. wisten we nog niet eens dat hij Yeshua heette. We, we dachten dat hij Jezus heette. En dat is ook goed. We mogen hem ook Jezus noemen. Het is niet verkeerd om Jezus te noemen. Eh. Uh, de halve wereld kent hem zo. En zij worden ook door hem gered. Dat staat al in Isaiah 55. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Yeshua. Hij als de zaad van David. Hij is een vorst en een gebieder voor de volken. Jesaja 55. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kent. En dat heeft Yeshua gedaan. Hij heeft heel, In het Romeinse Rijk en tot heel, over heel de wereld heeft hij mensen geroepen die hem niet kennen. En het volk dat u niet kende, en u kende dat volk niet, dat zal naar u toesnellen. Omwille van Yahweh uw God. Zonder hem te kennen, komen ze bij Jezus, bij Yeshua. Omwille van Yahweh, voor de heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Maar dan staat er nog iets. Veel mensen houden daarop. En ze zeggen: We zijn toch gered, dan is het toch goed? Nee, Yeshua heeft ons het woord gegeven. En wij moeten dat uitpakken. We, we vinden dat hoesje zo mooi. Maar we moeten het eruit pakken. En we moeten het gebruiken. Want dan stellen we ons ja voor ogen. De dogma's die halen we eraf. En dan moeten we moet heel veel... Dat is niet eenvoudig. De Bijbel is niet een, een makkelijk boek. We moeten het leren lezen. En we moeten het leren bestuderen. En dan zien we God voor ons. Voor ogen. En dan worden we ontspannen. Dan vinden we zijn rust. Zijn Shabbat. En dan vanuit die rust. Vanuit die Shabbat. Laten we ons leiden door wat hij zegt. En zo kunnen we onszelf blootgeven als mens. En kunnen we aan God geven wat van God is. Omdat wij zijn beeld zijn. Zo zijn we bedoeld. En dat is wat ik vandaag aan jullie mee wil geven. Want we kunnen heel veel zeggen over Babylon en dat rijk. Maar uh, de neiging is dan heel snel dat we dat rijk voor ogen stellen. Hè? Dat we die reus voor ogen stellen. En nou, we moeten ons God voor ogen stellen. Zijn reinheid, Zijn heelheid, El Shaddai, God de Almachtige. Daar worden we meer mens van, omdat we Zijn schepping zijn. Dan mogen we ook zeggen, ja, ik ben. Ik ben ook. Ik ben er. Omdat Jahweh is, mijn Vader, Hij is er. Halleluja, amen. Adonai, Eloheinu. Adonai.